Daarna sprongen ze in het water. De mars wordt zondagnacht vervolgd. De deelnemers trekken dan van Rotterdam naar Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer maandag. Volgens de organisatoren zijn de geplande bezuinigingen de grootste kunstroof aller tijden. In Oekraïne zijn gevechten uitgebroken tijdens de rechtszaak tegen oud-premier Julia Timoshenko. Aanhangers van Timoshenko raakten in de rechtszaal slaags met een groep jongeren... Die vinden dat ze moet worden veroordeeld. De oude premier zou voor veel te veel geld een deal hebben gesloten met Rusland over het kopen van gas. Dat zou hebben geleid tot een economische crisis. Timoshenko noemde het proces vandaag een fars en een circus. De VVD'er Fred de Graaf wordt voorzitter in de Eerste Kamer. Hij is de enige die zich voor de functie heeft gemeld nadat huidig voorzitter van de Linde bekendmaakte te willen stoppen. Volgende week moet de graaf nog officieel worden gekozen, maar dat is een formaliteit. De 61-jarige de graaf zit acht jaar in de Eerste Kamer en hij is ook burgemeester van Apeldoorn. Als de graaf inderdaad senaatsvoorzitter wordt, zal hij over een paar maanden stoppen als burgemeester. Het weer, vandaag buien. In de loop van de middag trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen op. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe lichte regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort, bij Blarikum 4 kilometer en bij Eembrugge nog eens 4. De A4 Amsterdam Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk 5 kilometer. De A10 West voor de Contenol 8 kilometer vanaf Sloten. En op de A10 tussen Osdorp en Oud-Zuid 3 kilometer, dat staat de A10 Zuid. De A12 Utrecht Arnhem tussen de Meern en Driebergen 13 kilometer. De A12 Arnhem Utrecht tussen Maarsbergen en Bunning 5 de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. A27, Utrecht, Breda, voor de brug bij Gorkum, 2. En de A28, Utrecht, Amersfoort, tussen Klaubert en de afrit Den Dolder, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven.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 Vrijdagmiddag, de 24e van juni, alweer. Tijd voor de Euro Breakdown op deze zonnige vrijdagmiddag. Vijf minuten over de klok van drie uur. Jaargang 21, aflevering 25 van de Euro Breakdown. Deze week in de lijst 17 stijgers, 5 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. De er gemaakt door Adel, Set Fire to the Rain en uh, Martens Hoflack en Clay. Ready to go. Zij trouwens na 11 weken al uit de lijst voor een goede week voor Natasha Benningfield. Pocket full of sunshine gaat 9 plaatsen omhoog en is de snelste stijger. Snelste dalen, dat is Alexa Jordan. Happiness uh, zakt 10 plaatsen. Langs genoteerd deze week 2 platen. Eentje is van Jennifer Lopez en Pitbull on the floor. Een andere van uh, Bruno Mars en die heet The Lazy Song. Beide staan alweer 16 weken in de lijst. Helemaal onderaan de lijst deze week Alexis Jordan en Hush Hush. Elf in de lijst, zak van 35 naar 40. En op 39 vinden we de band van Adam Levin. En hij heeft de smaak aardig te pakken. Hij werkt al mee aan de zomer Stereo Heart van de Gym Class Heroes. En nu heeft hij met de mannen van Maroon 5 een, ook een potentiële zomer radio hit in handen. Een vrolijk gefluit, herhaling in de refrein en de heerlijke stem van Levin. Move Like a Jagger, die heeft toch wel de ingrediënten om een echte zomertop hit te gaan worden. Deze twee komen ze binnen, niet alleen, samen met Christina Aguilera. Op nummer 39 in de... Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. samen met Krishna Aguilera. Mocht je dit niet gehoord hebben, dan is dat niet zo heel vreemd hoor. Ze heeft maar een stuk of vijf zinnen in het hele liedje. Net alles, ze doet dus eigenlijk meer mee voor spek en bonen. Een aardige aanvulling, maar ook zonder deze Aguilera was het een hit geworden, denk ik. Om 39 deze week dus een nieuw winnen. 38 vinden we Old City in de Alligator Sky. Zag het van 32 naar die 38ste plek. Meteen de laatste binnenkomen vinden we op 37, want dan zingen de chicks geen gebrek in Roemenië. Na Ina, Ela Rosa en Alexander Sten hebben we nu de volgende voor je klaar Elena, Georgia, ken je er al? Ja. Nou, dan val je keihard door de mand als zongfestival kijken. Want voor de rest hebben we haar nog nergens gezien. In 2009 vertegenwoordigde ze namelijk Roemenië. met het liedje De Balkan Girls Ze zijn er toen op een goede 19e plek. Dan het carrière in de Balkanlanden wel een aardige boost... Het zingen heeft ze niet van een vreemde. Haar moeder is volkszangeres. En toen Elena 3 was, zong ze al een duet met haar moeder. Inmiddels is ze 25 en staat ze op het punt door te breken in Europa. Dat gaat ze doen met de single Disco A Romance. Het is toch een beetje wat we gewend zijn van de Chicks uit Roemenië: een hoop dansmuziek op 37, Elena. Really nice sex and she is done Geen Hernandez, zoals hij officieel heet. We kunnen hem natuurlijk gewoon beter als Bruno Mars. En The Lazy Song. We hebben 16 weken in de lijst. Hij zakt wel. En wel van 29 naar 36. En voor de volgende plaats gaan we naar plek 35. Vorige week kwamen zij binnen toen op nummer 38. De zingen heet inderdaad Don't Stop The Party. Deze week drie plaatsen mogelijk in de tweede week. The Black Peas. Don't stop the party! Don't stop the party! This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future Aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my liver. See me? Invisible. I'm old school like Biblical, futuristic next level, never on that typical, will I stop, oh never know. I ain't gonna stop until I don't know. Don't stop. Don't stop it, stop. It's my medicine, you won't find me settling Can't be stopped, I'm stepping in Keep it going till the end Yeah, that's right, here we go again I'm that one that lights it up We red hot like fire trucks Burn that roof cause that's what's up Tell that DJ, turn it up We dropping that music for people all around Keep rocking, head knocking Cause they can't shut us down And ain't no stopping, we gon' keep on knocking. You cannot stop us now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 Yeah. I'm running through these times like Trader I got that devilish flow Rock and roll, no halo We party rock right? Yeah, let's the so cool And I'm weppin' on the right to the top No letting our Zeppelin hey. Party rock is in the house tonight Woo. Everybody just have a cool time yeah. And we gon' make you lose your mind Everybody just have a cool time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 Now you know me for, for... LMFEO, Jordan de party rock anthem hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. De nummer 33 van deze week. Vorige week kwamen ze trouwens binnen. Dat deden ze toen op uh, nummer 36. Voor hun dus drie plaatswinst in de lijst der lijsten. Kijken wij even achterom. Vinden we op plek 40 Alexis Jordan en Hush Hush in de derde, e nee 11e week. straks van 35 naar 40. Nummer 5 en Christina Aguilera Moves Like Jagger komt nieuw binnen op 39. City, the City, de Alligator Sky, zakt van 32 naar 38. Elena, Disco Romance komt nieuw binnen op 37. Reno Mars, The Lazy Song, staat nu 16 weken in de lijst. één van de langst genoteerde. En uh, zakt van 29 naar 36. 35, drie plaatsen winst in de tweede week. The Black Eyed Peas, Don't Stop The Party. Nicole Searchinger, Don't Hold Your Bread, vinden we op nummer 34 in de dertiende week. LMFAO, de Party Rock Anthem dus op 33 in zijn tweede week. En Beyoncé Run the World Girls, 9 weken in de lijst, zak van 24 naar 32. Van 25 zakken naar 31 Cherries en Bruno Mars Before It Explode. En voor de nummer 30 gaan wij naar de dame die al ik weet niet hoeveel Europese hits op de naam heeft staan. Katy Perry heet zij en dit is de last Friday night. There's a stranger in my bed. There's a pounding in bed. De Amerikaanse Kate Gaan we over naar de Belgische Kate, Maar eerst nog even... ZFN, Westkust weerbericht. Voor jou het Westkust weerbericht. Want vanmiddag schijnt de zon. En de wind waait dan uit het westen overland. Matig aan zee wel vrij krachtig. En met die wind wordt wat koude lucht aangevoerd. Waardoor de temperatuur niet verder oploopt dan een graadje of 17. Vanavond is het eerst vrij helder. Maar de komende nacht neemt de walking wel weer toe. Het blijft nog wel droog en het koelt af naar een graad of 10. Morgen krijgen we dan met een warmtefront te maken en daardoor overheerste de bewolking. In gruimtijd valt er zelfs wat regen en molregen. Pas in de loop van de middag wordt het in onze regio weer droog. Wind dan uit het zuidwesten, overland meestmatig aan zee vrij krachtig. En de temperatuur zal stijgen naar de maximale 18 graden. Zondag ziet het weerbeeld er heel anders uit. We starten de dag met wolkenvelden en gaan we de dag. Wordt er steeds vaker zonneschijn? Aan het eind van de middag schijnt de zon dan volop. Het blijft droog. En het wordt een meest matige zuidwestelijke wind. Een maximale 24 graden. Een uh, lekker weekend dus. En daarna wordt het nog erger. Althans, nog erger. Wordt het tropisch warm. En gaan we op dinsdag zelfs richting de 33 graden. Althans, dat is wat wij van de geleerden mogen hopen. Het ritme van Van dan, ladies en gentlemen, let's go! It. Ik zei het al: we gaan van de ene kate over naar de andere kate. Kate Ryan in Love Life op nummer 29. En zomaar Vrijdagmiddag, in je radio staat op CFM Zandvoort. Dit is de Euro Breakdown. Iedere vrijdag komt de lijst van Europa voorbij. Dan tussen 3 en 5. Mocht je nou vrijdag geen tijd hebben, op zaterdag doen we het nog een keer dan tussen 7 en 9. En mocht je dan nog geen tijd hebben, dan heb ik nog een derde oplossing voor je. Sowieso natuurlijk uitzending gemist. Ook op de Zuid van CFM. Maar nu ook de lijst is gewoon terug te lezen op de Zuid. Even bij de programmering op de Vrijdag klikken. En dan bij een uurtje of drie staat daar de Euro Breakdown. En dan kan je de hele lijst gewoon nalezen. Zie je ook de Swedish House Mafia ja, staan. Save the world op nummer 24 deze week. Into the streets, Als Tasha Benningfield heeft een pocket full of sunshine. Het is te hopen voor de mensen die meedoen aan culinair dat ze dit weekend ook een pocket full of sunshine hebben daar. Het is een flink gebouw, alweer wat hier ook voor de studio staat. Allemaal tenten en doeken en normaal had je nog wel een beetje uitzicht over het plein. Ik zit nu gewoon tegen allemaal witte doeken aan te kijken. En gezelliger wordt het er niet op, maar gelukkig is er muziek op de radio. En dan vraag jij natuurlijk af wat je dan allemaal gehoord hebt. Nou, onder andere op nummer 30, komend vanaf 37, Kate Perry in The Last Friday Night. Kate Ryan, Love Life, vonden we op 29, komend vanaf 33. Alexis Jordan, Good Girl, in de derde week gaat ze ook omhoog van 34 naar 28. Jennifer Lopez en Pitbull, On The Floor, 16 weken in de lijst, van 21 naar 27. Maar met 16 weken is dus wel het langsgenoteerd, samen met Bruno Mars... Alexa Jordan, Happiness. De, zij is de snelste dalen. Vijf weken in de lijst, zak 10 plaatsen van 16 naar 26. Silla Green, Bright Lights, Bigger City. 12 weken in de lijst, van 17 zakken naar 25. Sweetest House Mafia, Save the World. In de vijf weken gaan ze weer omhoog, van 30 naar 34. En Kesha Out vinden we op uh, nummer 23. In de negen week zak zij 5 plaatsen. Natasha Benningfield, Pocketful of Sunshine, staat nu vier weken in de lijst. Gaat omhoog, van 31 naar 22. En door die negen plaatsen is hij de snelste stijger van allemaal. De nummer 21. Die is in handel van Jason Rulo. Don't Wanna Go Home staat nu vier weken in de lijst. En in die vier weken doet hij het steeds beter. Dan zeg ik, vorige week namelijk nog 28, nu 21. Just going home From the window From the window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 City tonight We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay hey!